Bijtelling per maand. Ervaar het nu zelf. Vraag een proefrit aan bij uw BMW-dealer. Opnieuw nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro op zimweb.nl.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 Nathalie van Zuilen, Goedenavond. Een schietpartij op de snelweg A59 bij Heusden. Een auto met daarin drie mannen is vanavond beschoten. En één van hen raakt licht gewond. Meld de politie op X. Mogelijk zou er vanuit een andere rijdende auto zijn geschoten. Maar waarom is niet bekend. Het was even onrustig in de gal gewaard. Het stadion van FC Utrecht. De club speelt vanavond tegen het Belgische Genk in de Europa League. Maar de aftrap werd drie kwartier uitgesteld... omdat een groep uitfans door de beveiliging was gebroken. Die waren dus ook niet gecontroleerd. En daarom heeft de MA het hele uitvak leeggeveegd. Het is niet bekend of andere uitfans weer terug in het stadion mogen. Dan naar Spanje, want daar loopt het dodental... na de treinramp in het zuiden van het land nog steeds op. Het zijn er nu 45. Er zijn namelijk opnieuw twee lichamen gevonden in de treinwrakken. Het gaat om de laatste twee vermisten, maar er wordt nog wel verder gezocht. Vorige week botsten twee treinen tegen elkaar. En we kiezen minder vaak voor een huisdiertje. Uit onderzoek van Hart van Nederland blijkt dat ruim 58% een heeft. Maar dat is minder dan twee jaar terug. Ook blijkt dat vrouwen grotere dierenliefhebbers zijn dan mannen. Maar mannen kiezen weer vaker voor een hond en vrouwen voor een kat. Sowieso blijven de hond en de kat de populairste huisdieren. En dan nog het weer van weer plaza. Vanavond en vannacht regen en het kan dus gaan vriezen. Dus ook kans op ijssel, vooral in het noorden van het land. Wij geldt vannacht en morgenochtend code oranje. Morgen wolken, een beetje zon en 0 tot 10 graden. Verkeersinformatie van flitsmeister: geen files, wel flitsers langs de A2 den Bos Eindhoven 123.0. De A7 dracht Groningen 167.7. A50 Apeldoorn Zwolle 216.0. En de A59 den Bos Breda bij 117,6. You music. Vanaf maandag de Q Top 500 van de 90s. Ja, ik zit even te kijken. Er komt een berichtje binnen in de Q-app van uh, Jentel. En Jentel stuurt een foto. Het ja, ziet er allemaal heel gezellig uit. Een glas uh, witte wijn en een iPad met haar stemlijstje open. Die is uh, er even lekker voor gaan zitten. Groot gelijk heb je, meid. Uh, cheers. En uh, je kunt nog tot uh, zondag stemmen, trouwens. Hè, op jouw favorieten voor de Q Top 500 van de 90s. Doe dat via QMusic.nl. Deze stond vorig jaar op plekje 29. Art daar de Munnik, Dit is niet of nooit gegaan base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 Get down to business Iemand waar hij nog niet mee heeft samengewerkt. Wel met Martin Garrix, Hartwell en Lucas en Steve. Ik heb het over... Jim Gardner. Repeat. Repeat. Repeat. Of niet. Ja, Jim Gardner. Die is al een tijdje uh, actief, ook in de dance scene. Daar noemt hij zichzelf James. Uh, maar gooit het nu over een hele andere boeg. En het is wel grappig. Hij zit dus ook uh, fanatiek op Instagram. Ik sprak hem daar vanmiddag nog even in de DM. En hij zei tegen me, ik hoop dat hij... Uh, of het, hij zei tegen mij, ik hoop dat ik ronde 10 ga halen. En toen heb ik natuurlijk als onpartijdige scheidsrechter gezegd... dat ik het beter meehoop. maar het is natuurlijk aan jou. Dus als je zit te luisteren, uh, pak even de Q-app erbij... en laat even weten wat je vindt van zijn liedje Better Man. Als je hem leuk vindt, dan stuur je repeat. Vind je het niks? Kan ook altijd, dan stuur je het niet. Dat doe je met een berichtje in de Q-music-app... en als je bonuspunten wil, dan spreek je het even in. Repeat. repeat. repeat. Of niet.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 muziek van Jim Gardner. Repeat. Repeat. Repeat. Of niet? Ik zei James Gardner, maar dat is dus. <laughs> dat is natuurlijk een beetje voor de jaars verspreking. Want hij noemt zichzelf James in de dance muziek. Maar hij gaat nu zijn eigen pas, zijn eigen verhaal uh, vertellen. En dan, hij, dan uh, heet hij Jim Gardner dus, Betterman. De vraag is: mag hij door naar de laatste ronde, ronde nummer 10? Repeat of niet? Uh, even kijken, Just. Die zegt een repeatje. Jalen, repeat, perfect nummer. Om de drukte te beperken, mag vaker gedraaid worden. Oké, okay. Marleen die zegt uh, toch maar een repeat dit keer. Hoe vaker je moord, hoe leuker het die wordt. Repeatje ook voor Eline. Zo mooi, dikke repeat, zegt Mandy. Um, of dat je smaak is of niet. Het is gewoon een topnummer. Dikke repeat, zegt Jochem. Repeatje. Las laten we ja. deze even repeaten. Hij heeft een repeatje. Heerlijk nummer. Nee hoor, dat is een keer een nietje van mij. Een heel chill nummertje. Ook een keertje wat anders dan het normale altijd. Mooi. Mooie nummer hoor, repeatje. Ja hoor, zeker een repeat. Fijne avond. Nou, je hebt het denk ik al gehoord, geen twijfel over mogelijk. En er zit waarschijnlijk zelf nu ook te luisteren, Jim Gardner. Jim, hij is door uh, naar ronde nummer 10. Gefeliciteerd. Dat is uh, de zondag. de zondag is dat bij Stefan Bouwman. Blurred Lines. Back hey, ik zat net eventjes door de statistieken van afgelopen jaar heen te scrollen. Ik heb toen 17 keer iemands beroep proberen te raden. Door binnen twee minuten zoveel mogelijk vragen te stellen. Dat is me van die 17 keer toen maar vier keer gelukt. Het <laughs> is echt moeilijk hoor. Het is moeilijk om binnen twee minuten erachter te komen wat iemand voor werk doet. En toch ga ik het zo meteen nog een keer proberen. Dus uh, stuur... Oh, wacht, nee. Ik doe nu even de Q-Music-app dicht. Dat is natuurlijk wel... Ja, ja. stuur nu eventjes um, je beroep. Met een berichtje in de Q-Music-app. Ga ik zo meteen proberen te raden wat voor werk je doet. Dus kom maar door, je beroep met een berichtje in de Q-app. Like en ook Kensington. Komt eraan. Oh, je batterij is altijd leeg als het niet uitkomt.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 Ik ga proberen iemands beroep te raden aan de hand van zoveel mogelijk vragen... die ik ga stellen binnen twee minuten. En dat ga ik vanavond doen met Angela. Angela, hallo. Hey Lars. Goedenavond. Ben je er klaar voor, Angela? Helemaal. Ik ben er ook klaar voor. En <laughs> ik ben helemaal gebrand om jouw beroep te gaan raden. Ik heb er helemaal zin in. Nou, doe je best. Het, het, het enige wat ik van jou weet is dat je Angela heet... en dat je uit Hoeven komt. Dat klopt, hè? Ja, klopt. Ja. Alright, dan gaan de twee minuten nu in. Angela, heb jij een uh, 9 tot 5 baan? Nee. Nee. Ben je nu aan het werk? Ik begin zo. Oké, okay, dus je hebt, heb je ook nachtdiensten dus? Ik heb nachtdienst, ja. Verzorg jij mensen? Nee. Werk je in, in, in de medische sector? Ik werk wel in de medische sector. Oké, okay, medische sector verzorgt niet mensen. Um, werk je in een ziekenhuis? Ik werk in een ziekenhuis, ja. Oké, okay, okay, okay, dan zit ik... Oh, dit is lekker, dan heb ik al een beetje in de richting. Um, maar ja, wat doe jij nou in dat ziekenhuis, hè? Als jij, um, ben je arts? Ik ben geen arts, nee, jammer genoeg niet. Oh, geen arts. <laughs> ja, je kan van alles doen in het ziekenhuis. Arts, nachtdienst. Ja. Oké, okay, je, je bent, uh, je zit wel nachtdienst, ziekenhuis, s nachts. Wat doe je nou s'nachts in het ziekenhuis? Uh... Werken. Ja, werken natuurlijk. Ja, nou, eh, um, ja. uh, wat? Ehm. Heb... Um... Ik zit even te denken. Ja, ik denk ook in de schoonmaak of zo. Kan ook natuurlijk. Ja, nee, niet in de schoonmaak. Niet in de schoonmaak. Maar werk je bijvoorbeeld in de horeca in het ziekenhuis? Dat je bij zo'n winkeltje of iets. Dat kan natuurlijk ook. Nee, ook niet. Niet in de winkeltje. Nee, niet in de, winkeltje. Nee. In, de winkel, in de horeca, wel in het ziekenhuis. En je bent geen arts. En je bent geen verpleegster ook. Nee. Ben je, uh, maar ben je, al, ben je heel de nacht in het ziekenhuis? Of ben je af en toe ook buiten het ziekenhuis? Eh... Uh... Ik ben heel de nacht in het ziekenhuis. Dus ook niet op de ambulance? Nee, ook niet nee. op de ambulance. Werk je op de spoedeisende hulp? Ook niet. Hè? Soms. Soms. Maar geen arts, maar ben je dan maar bijvoorbeeld een anesthesist? Ben je een anesthesist? Is, of is dat ook een arts? Nou, was het, maar, was het maar een feestje. Nee, ik ben geen anesthesist. Uh, wat doe je? Hè? Ik, uh, maar werk je met overleden mensen misschien dan? Ja, dat kan natuurlijk ook. Die kom ik wel eens tegen, ja, maar ik werk er niet echt mee. Hé, maar uh, je bent een lijkschouwer of een, uh, een begrafenisondernemer. Moet ik daaraan denken? Nee, ook niet. Nee. Hé! Ik dacht, ik dacht, nou, bij het ziekenhuis, denk ik, we kunnen wel eventjes... Uh, eigenlijk de tijd van stoppen, want ik, ik, ik heb het zo geraden. Maar nu denk ik in één keer, uh, wat kan dit nou zijn? Allright, even een kleine resume. Je gaat nu in je werk beginnen. Je hebt dus ook nachtdiensten. Ja. Verzorgt geen mensen, wel de medische sector. In een ziekenhuis, geen arts, niet in de schoonmaak, niet in de horeca. Geen verpleegster ben je. Je werkt ook heel de nacht in het ziekenhuis. Euh, niet op de ambulance. Soms op de spoedeisende hulp. Je bent geen anesthesist. Euh, Werk niet met overleden mensen. Je bent ook geen Nou, Ik, euh, ik, euh, ik heb geen flauw idee. Wat kan jij nou zijn? Nou, doe je best, Ja, je laat, ik laat het heel even bezinken. Ik kom euh, na Cyril en Stumbling In. Kom ik bij je terug. Is goed. Is... In, back your music. Angela, ben je er nog? Ik ben dan nog wel Goed zo. Um, ja, stoor ik je nu eigenlijk? Want jij ging toch beginnen aan je nachtdienst? Nou, mijn collega blijft nog eventjes uh, hangen. hier zo. Je maakt zo naar huis. Geen paniek in het ziekenhuis nu? Nee hoor, geen paniek. Oké, okay, heel goed. Ik heb jou net uh, bestookt. Twee minuten lang met uh, allemaal vragen. om erachter te proberen te komen wat voor werk je doet. Even nog een kleine resume van jouw antwoorden. Je bent nu dus bezig, euh, of je gaat beginnen aan je dienst. Je hebt dus ook nachtdiensten, verzorgd geen mensen. Wel in de medische sector, in een ziekenhuis. Je bent geen arts, niet in de schoonmaak, niet in de horeca, geen verpleegster. Uh, je bent wel heel de nacht in het ziekenhuis, dus ook niet op de ambulance. Soms ben je op de spoedeisende hulp, ben geen anesthesist. Uh, je werkt ook niet echt met overleden Man. mensen. Je bent geen lijkschouwer of begrafenisondernemer. Ja, nou, uh, wat ben je dan wel? Dat is natuurlijk de grote vraag. Ik heb er even over nagedacht, Angela. En ik heb ondertussen uh, even in de Q Music app zitten kijken... wat uh, iedereen dacht dat jij was. Is, is dat leuk om even door te nemen? Ja hoor, neem ik. Ik vind het wel leuk. Ben ja. benieuwd. Um, Wendy bijvoorbeeld. Die denkt dat jij iemand bent die de OK-gereedschap... OK uh, dat, uh, ...dat allemaal steriel maakt. Ik weet niet of daar een speciaal beroep is. Um, Sonny denkt dat jij laborant bent. Uh, triagist, zegt Nikki. Uh, Kevin denkt dat je bij de nachtbewaking van het ziekenhuis zit. kan natuurlijk ook. Apotheker, ja. zegt Tom. Receptiemedewerker uh, zie ik binnenkomen van Werner. En uh, nou, nog eentje. Marilène zegt patiëntenvervoer. Maar ja, dat klopt natuurlijk niet, want je bent de hele nacht in het ziekenhuis. En ik denk ook, receptiemedewerker dacht ik op een gegeven moment ook aan. Maar toen dacht ik, ja, maar je bent, dan ben je niet soms op de spoedeisende hulp. Dus dat kan het dan ook niet zijn. Ja. Nee. Um, ja, ik ga dan toch voor het gokje dat jij werkt. Uh, ja, dit is een wilde gok, maar uh, werk jij bij de Nachtapotheek, Angela? Nee, ik werk niet bij de Nachtapotheek. Dan ben ik ontzettend benieuwd wat voor werk jij doet. Ik ben bloedprikster. Bloedprikster! Yes! Maar dat moet ook s'nachts gebeuren dan, want ik, ik moet altijd ja, uh, overdag een afspraak de mensen zijn s'nachts ook ziek, hè? Ja, dat is ook natuurlijk waar. Voor de, ja, en nou snap ik ook de spoedeisende hulp. Daar kom je natuurlijk s'nachts dan ook om even een ja. uh, buisje bloed te halen. Of twee, of drie, of acht, of honderd. Ja, zoiets. Ja, nou, ja, ja, ja, ja. Door ja. heel thuis. baby's, uh, de eerste harthulp, acute hulp, IC af en toe. Het is maar net uh, waar ze mij nodig hebben. Maar is het dan druk zo'n nachtje, of niet? Of kan het ook zomaar zijn dat je twee uur niks zit te doen? Want dat kan natuurlijk ook. Dat kan ook, maar het kan ook heel erg druk zijn, want je bent s'nachts ook maar alleen. Ja, oh, je bent helemaal alleen. Hier. Welk ziekenhuis is ja. dat? Amphia ziekenhuis in Breda. Oh, ja. Leukste ziekenhuis in Nederland. Ja, natuurlijk. Ja, het leukste. Ondanks dat, ja, er liggen natuurlijk ook zieke mensen, maar het is wel gezellig. Jawel, natuurlijk ja. wel. En vooral als je er al lang werkt, dan, dan, wordt het... dan ken je een heel hoop mensen. Juist, ja, ja. Dat is ook, bij de radio werkt het ook zo, hoor. Hoe langer je er werkt, hoe leuker het wordt. Ja, ja. nou ja. Ik heb niet zo lang meer, nog 16 dagen werken en dan ga ik met pensioen. Oh, gelukkig met pensioen. Ik denk, waar gaat het gesprek naartoe? Je hebt niet zo lang meer, 16 <lacht> dagen. Nee, oh, je gaat met pensioen. Oké, okay, nee, dan is het goed, Als Angela. Ik denk wat, Welke kant gaan we op? Ja. Hey, als je, uh, voordat je met pensioen gaat, dan wil ik nog eventjes voor iemand... van zo'n ervaren bloedpriksen wil ik dan even weten... heb je nog tips voor mensen die bang zijn voor bloed en naalden? Want er zijn natuurlijk genoeg van. Er zijn er heel veel van en vooral mannen. Ja, dat klopt. Ja, ja. Het maak je niet druk. Wij proberen alles zo zacht mogelijk te prikken. Ja, het doet toch even pijn. Het is toch vervelend. Als... En... Ja, ja, maar ja, je, je weet waar je het voor doet, hè? Ja. ja, voor een buisje bloed. Zo is het ook. Ja, nou nee. ja, voor de uitslag. Ja, natuurlijk voor de uitslag, natuurlijk. Ja. Ja. Nou, goed. Angela, eh, dank voor het meedoen. En werk ze dan vannacht, hè? Ja, nou, dankjewel. En Jij werkt ze ook heel erg. Kom goed. Dankjewel. Oké. Okay. Groetjes. Doei, doei. De hele dag druk geweest. Bek weer keihard gescheept, Waar alles los, tijd voor je zes.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 Just in Timberlake en can't stop the feeling. Back to music na 11 uur. Het nieuws komt eraan met Nathalie. Nath, wat zit erin? Met daarin Europa League voetbal, FC Utrecht en Go Ahead Eagles kwamen vanavond nog in actie. En zometeen een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. Maak je kans op een uh, lekker zakcentje. Uh, werkt eigenlijk heel eenvoudig. Werkt al jarenlang hetzelfde. Je hoort geldbedragen oplopen. Roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Maar beter laat win je niks. Dat is hoe het werkt. Uh, er zitten vaak leuke bedragen in hoor. Het, het is ook echt snel verdiend. Ik denk dat het sneller geld verdienen is dan op olifants. Denk ik. Nou, weet ik eigenlijk niet. Nou, ik denk ik het wel. Nou goed, heb je zin in een lekker zakcentje en uh, uh, kan je het wel gebruiken, dan zou ik zeggen: meld jezelf aan. Stuur nu het woord klok. Met een berichtje in de Q Music app. Let's get ready to rumble. Vorige week kwam er een gigantische hitte top 40 binnen. En de linkerhoek klein van formaat, maar groot in succes. Brutal.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 voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Deze week in de bonus. Alle Bonduel conserven, Diepvriesgroenten en Spreads. 1 plus 1 gratis. Alle Optimaal Drinkjoghurt Literpakken. Ook één plus 1 gratis. Alle Ben Jerry's en Magnum Pines. Ook 1 plus 1 gratis. En at Home Keukentextiel Set. 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.